Maud Schuurs met het nos België staat voor het eerste songfestival. Zangeres ik hoorde niet bij de tien inzendingen die het wel haalden. Landen die het al weken goed doen bij de boekmakers zijn wel door, waaronder Cyprus, Italië en Tsjechië. Donderdag is de anderhalve finale en dan is het de beurt aan zanger Whalen, die Nederland vertegenwoordigt. De finale van het Eurovisie Songfestival is zaterdag in Lissabon. Iran wil snel zonder de VS onderhandelen over de atoomdeal, dat zegt de Iraanse president Rouhani. Hij denkt dat er een korte tijd is om te onderhandelen met de landen die niet uit het atoomakkoord zijn gestapt. Rouhani dreigt dat zijn land de komende weken weer kan beginnen met het verrijken van uranium. Hij heeft de Iraanse atoomorganisatie opdracht gegeven zich daarop voor te bereiden. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk betreuren het besluit van president Trump. Het tegengaan van de verspreiding van kernwapens staat op het spel, zei de Franse president Macron. In Congo zijn twee nieuwe gevallen van ebola vastgesteld. 21 patiënten hebben verschijnselen van het zeer besmettelijke virus. 17 mensen zijn vermoedelijk aan de ziekte overleden. Medewerkers van de Wereldgezondheidsorganisatie en artsen zonder grenzen zijn afgereisd naar het noordoosten van het land om het virus te bestrijden. Bij een drugsactie in Weert en Limburg... heeft de politie gisteren 10.000 liter chemicaliën en 1.000 kilo jood gevonden. Dat wordt gebruikt voor de productie van crystal meth. Ook stond er apparatuur waar drugs meegemaakt kunnen worden... zoals ketels en gasflessen. Twee mensen zijn aangehouden. Het weer blijft helder en droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 11, Overdag weer veel zon, maar geleidelijk ontstaat er meer bewolking... In het binnenland kan het nog 26 graden worden, aan de kust 24. In de avond en nacht vallen er wat buien. En op hemelvaartsdag is het een stuk minder warm met hooguit 17 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 F3 Fm, F F M.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 Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, je hem op kanaal 45, En in die we begin. Crowd up in the center, they watch we do with him. Watch the way we drop it in a mix time. It Rise and amplifying when we come in with the swing. Just follow the pattern, naturally harmonizing, climbing to position with symphony. Watch the way we drop it in a mix time Rise and amplify him when we come in with this swing. Just following in the back and naturally harmonizing Climb into position, we synchronize it Live from outer ghetto, we maximize it Sound of the 9.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 Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM. CFFM. Do you think about me when you're all alone? The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. So easy Hoi op ZFM. ZFM. Z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 Fais au moins mille fois que j'ai compté mes doigts By the fire side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 And you all oh. Over me, I felt behind